5 uur het NOS Journaal. Hallo Duivene de Wit. Ajax landskampioen. Doden bij geweld langs Palestijns-Israëlische grens. En cruiseschip met pech dobbert in Oostzee. Ajax heeft op de laatste speeldag van de eredivisie de landstitel veroverd door een 3-1 overwinning op FC Twente. Ajax kwam in de eerste helft op voorsprong door een doelpunt van Siem de Jong. Vlak na rust werd het 2-0 toen Twente-speler Danny Lantza de bal in eigen doel kopte. Meteen daarna bracht Theo Janssen de spanning terug toen hij Twente naar 2-1 schoot. En een kwartier voor tijd liep Ajax uit naar 3-1 door opnieuw een doelpunt van Siem de Jong. Ondanks de nederlaag is Twente als tweede geëindigd... wat recht geeft op een voorronde duel voor een plaats in de Champions League. Groningen-PSV werd 0-0, waardoor PSV dit seizoen afsluit op de derde plaats. Excelsior en VVV moeten via de na-competitie in de eredivisie zien te blijven. Ajax wordt vanavond vanaf ongeveer zes uur gehuldigd op het Museumplein. Het kampioenschap is de afsluiting van een roerig seizoen... waarin trainer Martin Jol tussentijds opstapte... en ook het bestuur zijn aftreden aankondigde. Van en naar Alkmaar rijden de rest van de dag geen treinen... omdat een vrachtwagen met een kraan de bovenleiding kapot heeft getrokken... Vanuit het noorden rijden de treinen nu tot Heer Hugo Waard, vanuit het zuiden tot Uitgeest. Geest. het zet bussen in van het noorden naar Alkmaar, maar niet de andere kant op. Reizigers kunnen omrijden via Hoorn, maar op dat traject rijden minder treinen wegens werkzaamheden. De stemming is onder meer lastig voor supporters van Ajax, die in de buurt of ten noorden van Alkmaar wonen en vanavond nog naar huis moeten. Bij demonstraties op verschillende plaatsen langs de Israëlische grens zijn zeker acht Palestijnen om het leven gekomen. Ook vielen tientallen gewonden toen het Israëlische leger op de demonstranten schoot. De Palestijnen herdenken vandaag dat hun voorouders werden verdreven of op de vlucht sloegen bij de stichting van de staat Israël in 1948. Er waren incidenten bij demonstraties en marsen in Oost-Jeruzalem en aan de grenzen op de Golanhoogvlakte, Gaza en in Libanon. In het door Israël bezette Golangebied en bij de grens met Libanon zijn de doden gevallen. In Oost-Jeruzalem waren we voor de tweede achtereenvolgende dag redden. De jaarlijkse herdenking lijkt dit jaar meer te leven dan eerder. De onrust in de Arabische wereld motiveert ook de Palestijnen om de straat op te gaan. De politie van Duisburg heeft tijdens de Love Parade grote fouten gemaakt. Dat blijkt uit een rapport van het Openbaar Ministerie waaruit Weekblad Deer Spiegel publiceert. Tijdens het festival vorig jaar zomer ontstond er grote drukte in een tunnel... waardoor 21 doden vielen en honderden mensen gewond raakten. Volgens het rapport was de beveiliging van de tunnel niet goed geregeld. Er waren twee ploegen van 100 agenten beschikbaar... die elkaar halverwege de dag zouden afwisselen. Die wisseling was precies op het drukste moment... toen duizenden mensen via de tunnel naar het festivalterrein wilden lopen... en mensen in de verdrukking kwamen. Het lukte de politie pas na een uur om de tunnel af te sluiten voor nieuwe bezoekers. Al eerder was er flinke kritiek op de organisatie van de Love Parade. De Griekse regering verwacht niet dat het economische reddingsplan vertraging oploopt... door de arrestatie van IMF-topman Stroos kaan Volgens de Grieken zijn er afspraken gemaakt met het Internationaal Monetair Fonds... en niet met personen. Daarom kunnen de Griekse hervormingen gewoon doorgaan, zegt de regering stroos -Kaan zou vandaag met bondskanselier Merkel praten over de Griekse crisis. En morgen zou de IMF-topman overleggen met de Europese ministers van Financiën. Afgelopen nacht werd de Franse IMF-topman in New York opgepakt... omdat hij een kamermeisje seksueel zou hebben belaagd. De advocaat van stroos -Kaan zegt dat zijn cliënt onschuldig is. Stroos-Kaan werd gezien als mogelijke socialistische uitdager van president Sarkozy... bij de Franse verkiezingen van volgend jaar. Op de Oostzee bij Zweden ligt een cruiseschip stil door technische problemen. Het schip MSC Opera van een Italiaanse rederij heeft bijna 2100 mensen aan boord, onder wie een onbekend aantal Nederlanders. Het schip wacht nu op sleepboten om naar de Zweedse haven in Visbug gesleept te worden. Het cruiseschip had vandaag eigenlijk in Kopenhagen aan moeten komen. De passagiers zouden tien dagen met het schip rondvaren met Southampton als begin- en eindbestemming.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 Het Nederlands elftal voor spelers onder de 17 is in Servië Europees kampioen geworden. In de finale versloeg Oranje Duitsland met 5-2. In de eerste helft maakte Nederland twee keer een achterstand goed... om in de tweede helft uit te lopen naar de 5-2. Tot besluit het weer vanavond overwegend droog. In de nacht kans op wat regen en een minimumtemperatuur van een graad of 10. Morgen overwegend bewolkt met plaatselijk wat regen en iets zachter dan vandaag. De dagen namorgen blijft het wisselvallig. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor het knooppunt de Bresseplein, twee kilometer. Tussen de Alphen aan de Rijn en de Gouda rijden geen treinen. Dat heeft te maken met een aanrijding. De vertraging loopt erop tot meer dan een uur. Toen Michel overleed, wilde ik kunnen vertrouwen op een perfecte uitvaart...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 Vanuit de arena feliciteren wij Ajax met de landstitel. Ja, het dak gaat eraf en dat zal in heel Amsterdam het geval zijn. Wat geeft dat toch een daglicht trouwens. Wilt u ook meer licht in huis? Dan attendeer ik u graag nog even op de lichtkoepels van Velux. U vindt ze nu met een aantrekkelijke kampioenskorting tot 75 euro op velux.nl. Of u nu werkzaam bent vanaf uw eigen kantoor of veel onderweg bent naar relaties... bij Vodafone begrijpen we dat u als zelfstandig ondernemer graag overal bereikbaar wilt zijn. Dat kan gemakkelijk en voordelig. Start smart business. Nu een jaar lang 50% korting op het Vodafone ondernemerspakket. Het gemak van één pakket voor bellen, internet, e-mail en een vast nummer. Ook met de BlackBerry 9780. Ga naar de Vodafone winkel of bel 0800 0500.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 Goedemiddag, acht minuten over 5 en zal u niet zijn ontgaan. Ajax is landskampioen geworden in de Amsterdam Arena. Het won met 3-1 van FC Twente, de dertigste landstitel voor de Amsterdammers. En vanuit de Arena en vanuit allerlei hoeken van Amsterdam... gaat iedereen langzaam richting het Museumplein... voor de grote huldiging die daar straks gaat plaatsvinden. Edwin Cornelissen, loopt het plein al een beetje vol? Ja, dat plein dat loopt vol hoor. Het staat uh, eigenlijk van voor tot achter uh, zie, ik, uh, zie ik al mensen staan. Er is nog wel plek, dus uh, als u nog van plan bent, u kunt volgens mij nog wel komen. En daar verder op het podium waar zo dadelijk de selectie van Ajax gehuldigd gaat worden. De planning is dat Ajax er om een uur of zeven zal zijn en dan laten ze zich een uurtje laten ze zich huldigen. Um, en dat zal dus gebeuren inderdaad met uh, tienduizenden mensen op dat museumplein. Ik zie de drie sterren die Ajax inmiddels dus heeft verdiend al bij uh, de pilaren staan die zijn opgesteld. En het uh, ja, de verwachting is dat het één groot feest zal worden. Wel veel politie op de B moet ik zeggen. Mobiele eenheid gezien, politie te paard. Natuurlijk om de orde te handhaven bij het Museumplein. Ik moet zeggen, bij het Leidseplein, waar ik een tijd gestaan had... was de sfeer goed. Het was wel ontzettend druk. En je zag her en der natuurlijk wel wat mensen... die wat alcoholische versnaperingen genuttigd hadden. Maar dat hoort erbij op een dag als deze. De dag dus waarin Ajax kampioen wordt. Mensen staan te wachten. Zodra begint het muzikale entertainment. En dat allemaal natuurlijk in afwachting van dat moment suprême, het moment dat Ajax met de schaal het podium opkomt. En dan gaan wij hockeyen. Amsterdam, Oranje, Zwart. Gerard de Groot vertelde je, bij het voetbal is het vandaag feest in Amsterdam, bij het hockey ook? Jazeker, er is ook een groot feest hier bij de hockeyers van Amsterdam. Het werden uiteindelijk strafballen. Oranje-zwart mikte daar een beetje op, zei ik al. Maar dan moet je het wel uh, kunnen, die strafballen nemen. Drie mensen uit Eindhoven misten liefst in de serie... Van, uh, die maar tot vier strafballen heeft geduurd. Want Amsterdam won uiteindelijk met drie in die serie. Omdat ook Vermeulen van Amsterdam nog miste tussendoor. Guignard, Allegre en Sanderbaard misten voor Oranje-zwart. En de mannen van Oranje-zwart gaan met gebogen hoofd nu het veld af. Gisteren in de verlenging verloren van Amsterdam. Een golden goal toen van Billy Bakker. Vandaag eraf tegen hetzelfde Amsterdam met strafballen. En dat betekent dat de finale van het Nederlands kampioenschap zal gaan tussen Amsterdam en Bloemendaal. De eerste wedstrijd 22 mei hier in het Stadion Amsterdam-Bloemendaal, finale Nederlands kampioenschap, hockey. Dus ook daar een kans voor een Amsterdam feest. Wij keren terug naar de Amsterdam Arena Ajax-Twente. Uiteindelijk dus 3-1, het is al zo vaak gezegd. En de Amsterdammers dus landskampioen. Um, ja, kon Twente de, de druk wel helemaal aan. Vooraf zei Michel Preudon nog, als je in Milaan gespeeld hebt tegen Inter... als je tegen Tottenham Hotspur hebt gespeeld. Ach, dan schrik je niet zo van deze sfeer. Uh, we gaan eens horen wat Martin Vriesema met hem de afloop te bespreken had. Dus de verliezende trainer Michel Preudon. Wat is er aan de hand vandaag met FC Twente? Ja, eh... Uh... Ik moet zeggen dat in de eerste helft heb ik mijn ploeg niet herkend. Uh, We zijn ons laten bluffen door, uh, door Ajax. Uh, dat was een scenario dat wij verwacht hadden. Maar dan is het, ze zullen zeker kort op de baal uh, zijn, heel uh, scherp in de duel zijn in het begin van de wedstrijd. En uh, wij moesten voorbereid zijn, dat is niet het geval geweest. Dus uh, ik noem dat zich laten bluffen. Uh, te veel duels verliezen, niet de bal in de ploeg kunnen houden. Niet de bal uh, rond kunnen laten gaan enzovoort. En uh, dan ben je 1-0 achter. Je probeert dat recht te zetten aan de rust. Ik denk dat iedereen terug gaat met de goede bedoeling. En dan krijg je die tweede doelpunt. Heel rap. Gelukkig maak het 2-1 en dan is alles open. Maar uh, ja, de eerste helft was dramatisch. Over dat afbluffen. Hè, zo. Je hebt je spelers daarvoor gewaarschuwd. Toch gebeurt dat. Heb je enig idee hoe dat dan kan ontstaan? Ja, nee, uh, ja, ja, ja, zoeken, daar da moeten we met hun praten. Ik denk dat wij, uh, ja, ja, ik heb nog geen uitleg op dit ogenblik eigenlijk, maar dan, dan gaat het niveau van de spelers omlaag. Nee, ik zou niet iedereen zeggen, maar toch een aantal. En dan kun je, heb je, heb je eigenlijk geen spel niet meer. Denk je ook dat het toch met de ambitie te maken had? Ajax verloor die beker. Er werd veel over gespeculeerd. Hè? Deze prijs moesten ze pakken. Dat het allemaal net even wat scherper was. Meer ambitie? Nee, toch niet. Ik denk het niet. Wij waren heel ambitieus. we hadden ook heel veel goesting om kampioen te worden. Maar uh, op de wedstrijd van vandaag niks te zeggen. Ajax verdient het als je de wedstrijd van vandaag ziet. Ben je nou zwaar ontgoocheld eigenlijk? Natuurlijk ben ik ontgoocheld als je zo'n kans hebt om een... Historisch seizoen te maken met, met drie prijzen. Uh, ben je teleurgesteld? Uh, want we hebben eigenlijk niet op ons niveau verloren vandaag, omdat we, we, we hebben ons niveau, niveau niet getoond hebben, vooral in de herstel. Michel Predom. We gaan maar weer uh, onze blikken richten op de andere sport van vandaag. Bijvoorbeeld wielrennen. negen etappen in de Giro d'Italia. De rit naar de Etna. We gaan over praten hier in de studio met Joris van den Berg. Uh, Joris, ja. Uh, Pieter Wening, man in het roos, Zijn nog de Etna? Ik heb wel eens voor hetere vuren gestaan. En. Ik uh, zette daar mijn vraagtekens al bij toen u dat zei. Want ja, dit is natuurlijk wel klimmen buiten categorie. Zeker wat de tegenstand betreft. Pieter Wening is een goede klimmer. Kan goed bergop rijden. Maar vandaag kreeg hij even een lesje. En 11 kilometer onder de top van de slotklim. Naar de Edna dus Die werd vandaag twee keer beklommen. Die klim is 20 kilometer lang. 11 kilometer onder de top. Precies op het stijlste stuk. Je zag hem breken. Hij stond geparkeerd. Hij gaf zich gewonnen. En hij wist dat hij daar de roze trui verloren had. En de grote man stond op? Iets later. Precies. Uh, op er was die Venezolaan gedemoreerd. Klein kereltje, Rugano. die hebben we in 2005 al in de Giro gezien. Toen werd hij derde door heel veel, vaak, goed te klimmen. Rugano die ging in de aanval op zoek naar de ritzegen. En in één keer knalde Alberto Contador weg uit het peloton. Scarponi ging mee, Scarponi ging overboord. Contador ging door, kwam bij Rugano. Probeerde die horzel eraf te rijden, dat lukte bijna niet. Maar een kilometer, anderhalve kilometer voor de finish... gooide Contador Rugano ook overboord. En hij won met een minuut voorsprong... Op de grootste concurrenten deze etappe. Ja, uh, morgen is het een, een rustdag, uh, maar komt dat door heeft het roze Wie, wie van de kanshebbers staan nog in de buurt? Dat zijn er nog maar een paar, hoor. Nibali was niet slecht vandaag. Ze waren allemaal wel een beetje verrast. Hij heeft ze echt wel gedeclasseerd. Dat heeft heel veel pijn gedaan, denk ik. Nibali behoorlijk, Kroetsjker behoorlijk, Arroyo behoorlijk. Scarponi dus. Ja, erafgreden komt door En ook door die concurrenten. En uh, de grote verliezer van de dag op dit eerste gezicht is Joaquin Rodriguez. Die verloor toch nog wel een minuut extra. Ja, het moet wel vreemd zijn, dat willen we straks niet. Komt dat door aan het einde van de rit aan het, in Milaan als de uh, eindoverwinnaar zien? Of is het uh, ja, nog te vroeg? Voor iemand die sinds 2007 elke grote ronde waaraan hij deelneemt, wint... is het natuurlijk wel te verwachten dat hij hier ook gaat winnen. Maar nog even kijken wat er gebeurt met zijn eventuele deelname aan de Tour de France. Ja, als dat uh, duidelijk wordt dat hij daar mag deelnemen. Of hij exact. dan nog wel uh, tot het uiterste gaat. Ja, precies. Dankjewel, Joris van der Berg. Keren wij weer terug naar het voetbal van vanmiddag. Heel veel aandacht voor Ajax Twente. Maar er was natuurlijk ook Groningen, PSV. Groningen kon nog vierde worden. Moest het achteraf gezien winnen. Want AZ verloor bij Utrecht. PSV kon tweede worden. Moest het gewoon winnen. Maakt het niet uit wat er in Amsterdam gebeurde. Na afloop eigenlijk alleen maar teleurgestelde mensen daar. Want de wedstrijd begon zoals hij eindigde. Of eindigde zoals hij begon. Is dus geloof ik iets beter in Nederlands dan. 0-0 dus. Hutchinson kreeg nog een uh, kaart. Een rode kaart. Een tweede gele althans. In de tachtigste minuut. Geen doelpunten dus voor PSV. Geen drie punten. Geen tweede. De plaats, Dus ook geen voorronde Champions League voetbal. En dat doet ook financieel veel pijn. Jeroen Elshoff praat met de PSV-coach, ongetwijfeld teleurgestelde PSV-coach Fred Rutte. Een wonder dat er uh, vandaag niet gescoord werd aan beide kanten eigenlijk. Ja, dat klopt. Ja. Uh, ik denk dat wij de, de, de grootste kans hebben gehad. Ze hebben de bal op de lat gehad, een paar schoten. Ik moet zeggen dat uh, onze keeper viel, uh, heel aardig in. Uh, nog een uh, heel groot lichtpunt vind ik uh, namelijk ook uh, Abel Tamata. jonge jonge, met al die druk die bij dit soort wedstrijden uh, is. Ja, heeft hij heeft fantastisch gedaan. Hoe groot is de verslagenheid? Ja, heel erg groot. Uh, dus... Ik bedoel zeker bij mezelf en uh, ik denk ook bij het team. Omdat namelijk, uh, uh, als je nog wat iets in de hand hebt... Uh, en dat heb je vandaag in, uh, in één moment. Uh, de kant van Ola. Ja, dan, uh, dan is het... Uh, dan lijkt het weg te zijn. Daarna krijg je nog een aantal mogelijkheden. En dan speel je gewoon ontzettend slecht speel je dat uit. En, maar je kan, je kan denk ik, in de, hier kan het zomaar 1-3 worden. Een beetje het gevoel dat dit, uh, want jullie hebben toch wat tikjes gehad. Zeker aan het einde van dit seizoen. En dat dit een beetje het, seizoen, het seizoenseinde in een notendop was vandaag. Nou, het is wel een kopie van de tweede helft van het seizoen, denk ik. Uh, ten, zeker ten aanzien van het, uh, van het rendement wat we, wat we hebben de tweede helft van het seizoen. Dat is vele malen minder als de eerste helft van het seizoen. En ja, da daarin kun je wel zeggen, dit, dit is een kopie. Ja. En helaas kan de trainer ze niet uh, binnenkoppen of uh, binnen tikken. We gaan toch weer even steggelen over je toekomst. Dat heb je tot nu toe uh, uh, allemaal vakkundig ontweken, die antwoorden. Maar ben jij nou volgend jaar gewoon de trainer van PSV? Kan je daar ja of nee op antwoorden? Nou, ik, ik, ik kan daar op dit moment kan ik daar alleen, alleen dit over zeggen. Wat ik, en dan verval ik in herhalingsmomenten. En, en, en, en ik kan ook wel voorstellen dat iedereen daar een beetje vreemd over doet. Of in ieder geval dat vreemd vindt. Maar uh, ik heb een contract tot 2012. Nou, onze manager heeft heel duidelijk heeft die, uh, heeft een aantal uitspraken gedaan. Dus wat dat betreft is het denk ik, voor iedereen wel heel helder. Maar ik bedoel, kan jij gewoon zeggen, als het aan mij ligt, ben ik volgend jaar nog gewoon trainer bij PSV? Weet je, weet je alles wat je zegt, of je nou linksom of rechtsom zegt. En, weet je, als je heel lang in betaalvoetbal zit, en heel lang in dit vak, en ik zit al een hele aardige tijd zit ik erin, dan weet je namelijk, als je om uh, vijf uur misschien zegt uh, zwart, kan dat zo om zes uur maar uh, weer wit zijn. Dus wat dat betreft uh, doe ik daar nu geen uitspraak over. Rutte. Ja, ja. ja Rutte. Uh, uiteindelijk speelt hij dus met zijn ploeg 0-0. Wordt dus daardoor geen tweede, maar derde in de competitie. En Groningen ja, weet door die 0-0 niet te profiteren... van de kansloze nederlaag van AZ bij FC Utrecht. Groningen had daardoor vierde kunnen worden, wordt nu uiteindelijk vijfde. En AZ wordt dus vierde. Het verlies met 5-1 bij FC Utrecht. En gaat dus gewoon volgend jaar Europa League spelen. Ronald van der Geer in gesprek met een van de spelers van AZ, Stijn Schaars. Ik denk niet dat je hier met een heel tevreden gevoel die, tra die trap op komt. Nee. Het uh, begint natuurlijk heel slecht. De eerste 20 minuten uh, vliegen ze op alle fronten de duels. En ze uh, ja, spelen gewoon alles of niets. Met, met uh, bijna uh, vijf aanvallers, laat maar zeggen. Uh, vervolgens, gaat gaat echt in de spits. Ze dus lopen op alles. Elke bal op de moesje. En rennen en vliegen. Ja, dat pakt hun uh, gewoon goed uit. En dan waren ze gewoon feller. En dan scoren ze twee keer uit. Daarna uh, pak je je wel wat. En uh, krijg je iets meer controle. En je speelt eigenlijk een hele goede tweede helft. Waarin je Utrecht hebt liggen, denk ik. Alleen uh, de laatste bal net niet. De tweede helft komt Utrecht er niet meer aan. Alleen dan ga je nog het systeem veranderen om de 2-2 te maken. Ja, en dan uh, scoren ze de 3-1. Dan moet ik zeggen, fantastische goal van Mertens de 4-1. En dan valt de 5-1 ook nog, omdat het natuurlijk gelopen is. Maar ja, daarin hadden wij de wedstrijd uh, kunnen doen kantelen... In dat, uh, in dat laatste kwartier nog, maar dat is niet gelukt. Dan kan uh, de tegenstander eens wat agressiever beginnen. Jullie beginnen wat slapper, toch zoek ik dan naar de oorzaak voor het slappe begin. Zeker als je weet dat je nog een puntje nodig hebt. Ja, ja we wisten ook natuurlijk dat uh, Utrecht... Uh, Onbedoeld natuurlijk een bepaalde drive heeft gekregen van wat er allemaal gebeurd is deze week. En dat ze uh, ja, volle bak zouden beginnen. En toch laat je je daardoor aftroeven en uh, daaruit scoren een twee keer. Het uh, heeft met communicatie te maken, want je hoeft niet altijd de aan te gaan. Maar het gaat er wel om dat je de juiste lijnen dichtloopt loopt. Dat deden we niet goed en dan scoren een twee keer en dan sta je 2 0 achter en dan wordt het heel moeilijk. kom je nog goed de uh, tweede helft terug en uh, is de wedstrijd gewoon helemaal open. Alleen hun score op een gegeven moment de 3-1 en dan uh, ja, maken ze ook nog de 4-1 en dan is het over. Dat was de opluchting toch? Want jullie stonden op het veld even te wachten hè, op die uitslag in Groningen. Ja, tuurlijk. Je doet het voor die uh, definitieve vierde plek. En uh, vijfde plek, dan moet je weer uh, vol opladen voor uh, play-offs. En daar hadden we natuurlijk geen zin in. Want we uh, stonden drie punten voor, we stonden er goed voor. Hè? Alleen je had het graag zelf willen doen. En dat hebben we vandaag af laten weten. AZ, dus wel gewoon vierde. Weer terug naar de Arena Ajax-Twente. De gebroeders De Jong, een keer of 4000 geïnterviewd de afgelopen week natuurlijk. Vorig jaar trok Luc aan het langste eind. En voor de familie De Jong, voor de verhouding is het waarschijnlijk wel goed... dat ditmaal Siem uitblinker. Siem De Jong aan het langste eind trok met Ajax. En dat op zich staan ze gelijk. Luc De Jong, laten we het netjes zeggen... speelde geen gelukkige wedstrijd aan de kant van Twente. Martin Vriesema had hem wel na afloop bij de microfoon. Ja, Luc, Ajax krijgt de schaal, de Arena ontploft. Uh, ja, hoe is het met jou ja, dat is toch de prijs die we moeten pakken aan het eind van het zoen. Uh, dat doet de rest niet meer toe. We zitten heel dicht achter die wedstrijd en dan analyseren. Zo'n wedstrijd lijkt me heel moeilijk, maar heb je enige idee wat het eraf vandaan? Ja, bij de eerste helft speelde het niet zoals wij kunnen spelen. En, uh, ja, Ajax zette er heel goed druk op. De enige ik kon nu het bal terug naar de keeper een lange bal. En, uh, het was alleen maar vechten. Ja, Verloor de tweede bal, verloren ook de dus kwamen dus, kwam er gewoon niet uit. Toch dacht ik na die 2-1, uh, Aijs komt op 2-0, jullie maken heel snel die 2-1. Moest ik toch weer even aan de beker ook denken? Ja, klopt. natuurlijk. Ik denk dat we allemaal uh, op dat moment toch een gevoel hadden. oké, okay, we gingen wel iets beter voetbal dan de eerste helft. En, uh, ja, uh, tot echte kansen kwamen we ook niet meer. En, uh, ja, Aijs komt wel een keer goed doorheen, en ik 3-1, dat is uh, voorbij. Siem de Jong, uh, jouw broer, uh, man of the match misschien wel, hè? Ja, zeker. Steek uh, de scoort en uh, ja, ik vond hem goed spelen. Ja, dat klinkt gek, maar is dat een soort van troost hoor? Nee. nee, dat is helemaal niet. Maar als het iemand moet zijn, dan is het team zijn van mij. Toch haal je voor om de Champions League, je wint de beker. Het is geen slecht, slecht seizoen geweest. Nee, klopt maar. Ja, wanneer we, toen we zeiden we winnen de beker, leuk, we winnen de beker, Maar daarna dachten we oh, we moeten gewoon een kampioen worden. Anders, ja, daar, we hebben zo lang... Toch meegaan bovenin en ook de eerste plaats van Ja, dan komt eigenlijk zo dichtbij bijna en dan verlies je de laatste wedstrijd. Dan uh, schoon het ergens wat er is. Luc de Jong zei dat. Die gaat niet naar de huldiging nee, vanavond. Nee, die is om 7 uur, hè, Museumplein. Ja, museumplein, daar gaan we weer eens even heen. Tussen 7 en 8 zal Ajax daar zometeen worden gehuldigd. U kunt dat trouwens ook meebeleven qua flitsen in Instituut Itscheda... straks op Radio 1. Maar wij we gaan weer even naar de man die, als er ergens een feestje is... er altijd is te vinden, Edwin Cornelissen. <laughs> Ja, geef mij maar een feestje, van. Nee, het is uh, inderdaad uh, behoorlijk druk al aan het worden op het Museumplein. Het echte programma op het podium moet nog beginnen. Er is nog geen muziek en zo. Er staat wel heel groot landskampioen, hey. 2010-2011. En jij hebt daar al de schaal in handen, hè? Ja, zeker. Het is een hartstikke mooie schaal. Ah, het is een kartonnen versie, moet ik er wel bij zeggen. Ja, ik wil het echt wel hebben, hè? Ja, je wilt het echt wel hebben, ja. Ja, zeker. Het is wel mooi. Eindelijk kampioen. 3-1 van Twente. Dat is wel mooi. Ja, je hebt je Ajax Shirt dan, aj sjaaltje Helemaal Ajax-Fan. Jazeker. Nog een nieuw shirt met de derde ster erop, hè? Dat ja. was wel mooi. Ja, want uh, volgens mij gaat de commercie wel over uren draaien. Iedereen wil die deel, de derde ster erop, hè? Jazeker zeker weten Volgens mij uh, is het binnen van tijd uitverkacht. Mocht zo wel bijmaken. Hoe kijk jij naar nou terug op dit seizoen? Nou, het was wel een zwaar seizoen, maar uh, ik, ging altijd, ik zei altijd al, IJs wordt kampioen. Ajax gaat halen. Vooral deze laatste wedstrijd. Je hebt steeds vertrouwen gehouden. Jazeker, zeker. En waar kwam dat vandaan, dat vertrouwen? Gewoon het geloof, de nieuwe coach. En uh, toen de winst al bij AC Milan dacht ik echt van, ja, dit wordt hem. Ah, AC Milan, dat was eigenlijk wel het keerpunt. Ja, zeker weten. Ja? Ja. Vind je dat uh, Frank de Boer uh, ook steeds verder weer kan komen met Kampoen! dit Ajax? Ja, dat denk ik wel, sowieso. Ik denk dat ze nu uh, 11-12 weer, weer opnieuw opbouwen. Nieuwe jongelingen erin en zo. Dus dat komt wel goed. Ja, want eigenlijk is dit natuurlijk nog een hele jonge ploeg die nu kampioen wordt. Hè? Ja, hij is de jongste ploeg in de Eredivisie, hè. Dus dat uh, is mooi. Ja. Maar ja... Uh, ik vind het wel prachtig. Ja. Had je het, uh, jij hebt dus altijd gedacht dat het nog ging lukken. Maar ja, je hoorde toch iedereen zeggen hè, van de FC Twente. sterke ploeg, ervaren ploeg ook. Ja, dat hoorde ik ook wel. Maar ja, Ik kom zelf uit Twenteland. Maar ik was uh, nog steeds bij Ajax. En uh, iedereen Jode. was zeggen Twente wordt kampioen. Maar hier, Ajax kampioen hè. Ja, ja inderdaad. Ik hoor al die, die, die Twente tomval, inderdaad. Uh, en toch uh, uh, is Ajax jouw favoriet. Zeker weten, zeker weten. Echt Als het is uh, naam ben ik van Ajax. Dus dat is mooi. Nou, mooi feestje vandaag. Er komt hier een bus aan, maar daar zie ik alleen maar mensen met uh, gele hesjes in zitten. Dat zijn dus duidelijk niet de aioxide. Die laten nog even op zich wachten, denk ik zo. platen waarvoor ik niet op het lijstje hoef te kijken... die mag ik nog afkondigen van Twan. Dus dat is altijd wel mooi. En dit is er zo eentje van Bos, Kijk, de Lido Shuffle. Uit een in de jaren zeventig. Ja, ja uh, 70, Zang 70. ja, ja, ja. <laughs> Is voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen tafeltennis geworden. Zhang Yik heet hij. Okay. Dat gebeurde allemaal in Rotterdam, daar bij het WK in Ahoy. De 23 jarige Chinees die klopt in de finale. De titelhouder Wang Hao met 4-2. Zhang bleek eerder op de dag ook al te sterk voor Timo Bol, de Duitser. Die werd verslagen met 4-1. Maar een verrassende Chinese winnaar dus bij de mannen op het WK tafeltennis, Zhang Yik. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is iets voor half zes. Hier zijn de hoofdpunten met Onno duiven -Nederwint. Amsterdam maakt zich op voor de huldiging van Ajax. Die is straks op het Museumplein, waar al tienduizenden mensen zijn samengestroomd... na de 3-1-overwinning op FC Twente. De aanhang van de tukkers, bij elkaar zo'n 40.000 fans... had zich verzameld op verschillende locaties in Enschede. Daar stroomde het na het laatste fluitsignaal snel leeg. Langs de Israëlische grens zijn zeker acht Palestijnen gedood en tientallen gewond geraakt toen het Israëlische leger het vuur opende. De Palestijnen demonstreerden vandaag omdat het vandaag Nakba-dag is. De dag waarop wordt herdacht dat honderdduizenden Arabieren rond de stichting van de staat Israël werden verdreven.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 Er zijn technische problemen en het wacht nu op sleepboten... om naar een Zweedse haven te worden gesleept. Een aantal passagiers klaagt over de hygiëne aan boord. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Hier is Marco Verhoef. Er vallen nog een paar buitjes. Er zijn ook opklaringen, de zon schijnt nog af en toe. De buitjes zullen vanavond en vannacht in eerste instantie verdwijnen. Dan klaart het ook wat op en koelt het af naar 7 graden. Maar in, uh, later in de nacht neemt de bewolking weer toe... en kan er in het noorden ook regen vallen. Morgenochtend in het noorden bewolking en regen. In het zuiden ook wolkenvelden, maar hoe verder naar het zuiden... hoe groter de kans dat het gewoon droog is. In de middag wordt het op meer plaatsen droog... en in het zuiden breekt dan af en toe de zon door. Daar kan het 19 graden worden. In Groningen bijvoorbeeld blijft het kwik al steken bij 15 graden. Waait de stevige westelijke wind matig tot vrij krachtig... en in het Waddengebied misschien wel krachtig. Dat is een windkracht 6. Dinsdag, dan nog een paar buitjes. Voorzichtig ook een zonnetje. En vanaf woensdag wordt het meest droog. Krijgen we vaker de zon te zien. En de temperatuur ligt deze dagen rond 20 graden. ANWB Verkeersinformatie: er staat één file op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor het knopen Terbrechtseplein: twee kilometer. Twee minuten over half zes op 15 mei deze zondag 2011. Bijzondere zondag, maar we gaan we alles even zoals we het uh, gewend zijn doen. Namelijk uh, iets over half zes nieuws geweest, buitenlands voetbal. Buitenlands voetbal, langs de lijn. Ja, ook in Engeland is dit weekend de kampioen bekend geworden. Manchester United. United had een, uh, een gelijkspel voldoende tegen Blackburn Rovers. En het punt kwam er ook. Blackburn kwam nog wel op een 1-0 voorsprong... door een doelpunt van oud Feyenoorder Emmerton. Maar Rooney bezorgde United uiteindelijk de negentiende titel in de geschiedenis... uit een omstreden strafschop. Of course, winning the Premier League, you know, it's an incredible feeling... It's got that 19 title to go, you know, the most successful English team... Um, to win the Premier League, it's a great feeling for us. Ja, net in Van der Sar moest de kampioenswedstrijd aan zich voorbij laten gaan. Hij kampte met een lichte blessure en wilde geen risico nemen... met het oog op de finale van de Champions League. Chelsea kwam ook in actie en kwam thuis tegen Newcastle niet verder dan 2-2. Het was dubbelfeest trouwens in Manchester, want Manchester City pakte de FA Cup. De ploeg van Nigel de Jong versloeg in de finale Stoke City met 1-0. Yaya Touré maakte de winnende op Wembley. Dan gaan wij verder met Duitsland, waar Andries Jonker dus uiteindelijk voor zijn missie slaagde... door met Bayern München als derde te eindigen. En door die klassering mag Bayern dan in ieder geval voorronde Champions League gaan spelen. De laatste wedstrijd van het seizoen won Bayern, gisteren met 2-1 van Stuttgart. Stiekem werd nog een beetje gehoopt op de tweede plaats, maar Leverkusen won met 1-0 bij Freiburg... en verzekerde zich daarmee van rechtstreekse toegang tot de Champions League. Uh, volgens Andries Jonker heeft Bayern het minimale doel bereikt... maar is dat alsnog reden voor een feestje in Beieren? We hebben aan het einde deze seizoen niets gewonnen... We hebben nur das Mindestziel erreicht. En äh, ja, dat is niet een Grund, om um een groot feier te äh, maken, denk ik. Letzte Woche hatten we schon ons Ziel erreicht. Also, dat was een schöner Abend. En heute hatten we een minimale Chance. Ja, had een minimale chance, dus nog op de tweede plaats. Mooi hè, dat Duitsland van Jonker. Maar het zat er dus niet meer in derde en dat feestje hadden ze vorige week al een klein beetje gevierd. Onderin was het ontzettend spannend dit jaar in Duitsland. En uiteindelijk viel het doek voor een gerenommeerde club. Eindracht Frankfurt verloor met 3-1 van Borussia Dortmund. En Borussia Mönchengladbach met het wonder van de laatste weken gaat na competitie spelen. En ook Wolfsburg, waar Steve McLaren halverwege ontslagen werd, wist het veegelijf alsnog te redden. De Italiaanse kampioen AC Milan is gehulligd in het centrum van Milaan. 80.000 mensen hadden zich daar verzameld om de spelers toe te jagen. De Milanezen speelden ook nog een competitiewedstrijd tegen Cagliari. In het feestduel werd er met 4-1 gewonnen. Clarence Seedorf scoorde eenmaal. En vanavond wordt er gespeeld in Italië Napoli tegen Internationale. En in Schotland de traditionele race is gewonnen door de Glasgow Rangers. Zij zijn kampioen gewonnen, want, geworden, want op de laatste speeldag wonnen ze met maar liefst 5-1 bij Kilmarnock. En hield Celtic daarmee op één punt. Celtic won dus wel met 4-0 van Motherwell... Maar het is de derde titel op rij voor de Glasgow Rangers. En het Franse Lille heeft de beker daar gewonnen. Het won met 1-0 in de finale van Paris Saint-Germain. En kijken we ook nog even naar België. Ook de titelstrijd daar bij onze zuiderburen... zal pas op de laatste speeldag worden beslist. Aanstaande dinsdag maken Standard Luik en Racing Genk... In een onderlinge wedstrijd uit wie er kampioen van België wordt. Anderlecht haakte af in de titelstrijd... na een 2-1 nederlaag bij Standard Luik. En Genk wilmde zich ter nauw en uit langs A-agent... Het kwam van 0-2 terug en won uiteindelijk met 3-2. Dinsdag dus de beslissing daar in België tussen standaardluik en Racing Genk. had gisteren met twee vingers in de neus gewonnen. <laughs> ja, ja, ik denk het wel. Zonder vingers. Uh, ja, ja. Abba, voulez-vous. Wat een goal! De Eredivisie. Alle wedstrijden van dit weekend. De laatste speelronde, het zal u niet verbazen. We beginnen met Ajax Twente. Uitslagmelders is bijna overbodig. Maar het staat hier dus, ik doe het. 3-1, Rust 1-0, Siem de Jong. landzaat in eigen doel, 2-0. Jans in dezelfde, maar nu 2-1. En Siem de Jong 3-1. Man van de wedstrijd dus, bij Ajax. Siem de Jong. Ah ja, twee goals uh, en een eigen goal, dus ja, uh, dan wordt dat snel gezegd. Maar ja, we hebben als team uh, gewoon goed voor gevochten op het laatste. En uh, ja, we wisten dat ze lange ballen gingen geven op een gegeven moment. En ja, dat hebben we op zich wel redelijk tegengehouden. En op een gegeven moment was het gewoon vechten. Was het gewoon vechten. Met dat vechten werd dus de derde ster binnengehaald. De dertigste landstitel voor Ajax is ook waar trainer Frank de Boer lang op gewacht heeft. Het lijkt wel op een vloek op zat natuurlijk. Iedereen wil die derde sterren. Ja, heel Amsterdam. Iedereen over uh, die Ajax en warme hart die was alleen maar met deze wedstrijd bezig. Natuurlijk hadden we ook die beker willen winnen, maar ik had echt het gevoel dat, uh, dat we het heel goed voordelen. Frank de Boer zei het dus al, de club snakte naar een titel. André Ooyer kwam nog even binnen lijnen en weet ook hoe belangrijk de derde ster is. Dit, zijn, dit, zijn titel, dit is het titel. Echt voor die mensen. Voor een David en voor Herman Pinkster. Voor die mensen die, die zoveel voor de club doen en betekenen. Iedereen achter de schermen, die, die hunkert de zona, dus de supporters. Ja, kijk, uh, spelers zijn wat dat betreft, die komen voorbij en die gaan weer door en die gaan weer weg en die komen en gaan. Dat is het mensenvormende club. Dat ik als klein jongetje hier liep, 14, 15 jaar, was David degene die me daar hielp Herman. En uh, ja, die titel is voor hun echt, echt nog zoveel meer waard dan die voor ons is. Demi de Zeeuw. ik ziet is altijd blijven geloven in die titel. Ook al stond de ploeg er lang niet altijd even goed voor. Nee, maar je moet altijd geloven hebben. Als, als, je, als iemand die schaal aan de handen heeft, dan weet je dat het klaar is. Maar zolang dat niet het geval is, uh, moet je altijd geloven. En uh, dat wordt beloond. En dan die belangrijke man, Jan Vertongen. Hij bedankte met name de supporters voor de sfeer in het stadion. Ja, die heeft ons aangestoken. We als we druk zouden zetten. We weten zelf hoe moeilijk het is om ertussen door te komen. Dan. Het publiek heeft fantastisch geholpen. Dat heb ik heb een keer fantastisch geholpen voor Twente. Dan rest de tweede plaats. Ten slotte Theo Jansen. Ik baal ook enorm van. Ja, tweede is niks. Hè? Ik bedoel, we kwamen hier voor de titel. En uh, ja, we hebben het niet verdiend vandaag. Uh, het leek wel of dat we, dat we bang waren. En, uh, ja, als je bang bent hier, dan, uh, dan win je geen wedstrijd. Ik denk dat dat toch. Uh... Ja, duidelijk was wie vandaag de mannen waren en wie niet. En uh, dat heeft iedereen kunnen zien. Jansen gaf daarmee dus toe dat Ajax vandaag de verdiende winnaar was. Ja, maar ik vind het geweldig. We hebben zoveel meer fysieke kracht. En uh, als we dicht bij elkaar spelen, dan kunnen we geen bal winnen normaal gesproken. Maar uh, het leek wel of dat wij alle ballen die we veroverden gewoon weer teruggaven. En, ja, dan kun je geen wedstrijd winnen. En zeker hier niet als, uh, als dit op het spel staat. Dus uh, ja, daarom ben ik teleurgesteld. En tenslotte coach Michel Preudom, die kan de slotconclusie over het seizoen van Twente trekken. Ik denk dat uh, als je ja, in twee competitie wint, kwartfinale van de Europa Cup en, en tweede wordt in kan dat is geen slecht seizoen. Maar ja, ik denk dat iedereen begrijpt dat, dat we teleurgesteld zijn. Gelukkig hebben we nog een magere troost dat we kunnen meedoen aan de voorhand van de Champions League.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 Ontzettend slecht speel je dat uit. En, maar je kan, je kan, denk ik, in de, hier kan het zomaar 1-3 worden. Ja, en met die 0-0 schiet PSV dus niets op. Ook Groningen niet, want de ploeg van Pieter Huistra... mist direct de kwalificatie voor de Europa League. Erg teleurgesteld wil Huistra niet zijn. Je moet niet vergeten dat we met dit team, met dit Groningen, in dit seizoen de meeste aantal punten ooit hebben gehaald in de geschiedenis van Groningen. Dus dat is op zich al een prestatie. En we hebben lang meegedaan, we hebben een hele goede periodes gehad, we hebben iets minder periodes gehad. Het team heeft veerkracht getoond, laat zien dat ze terug kunnen komen. Nou, daar kun je alleen maar hartstikke trots op zijn. En uh, ja, dat je het nu net niet haalt, het vergt nog weer een extra prestatie. Als je die prestatie ook nog kunnen brengen, nou dan is het een team wat de geschiedenis in gaat. FC Utrecht AZ werd 5-1, maar liefst rust 2-0. 1-0 Mertens, 2-0 Mertens, Martens 2-1 van Wolswinkel. 3-1, 4-1 Mertens, 5-1 van Wolswinkel. Grote overwinning dus voor Utrecht. En een klein lichtpuntje voor trainer Ton Duchatigné de na deze loodzware week. Ja, dit hakte wel in. Ik heb hier uh, in het 2,5 jaar wat ik zit... wel het een en ander meegemaakt. Vier trainers ontslagen. Van Haningen weg, Buten weg. Maar dit, van afgelopen week, dat hakte wel behoorlijk in... Dat, uh, Eerst supporter is op het veld. Nou, daarna het uh, met Mijai. Dus dat, uh, ja, dat, dat, uh, dat is enorm zwaar. Mihai is natuurlijk Mihai Neșu, de man die zo ernstig geblesseerd is geraakt van de week. En het wachten is nog altijd op hoe ernstig uiteindelijk, maar het ziet er zeer, zeer ernstig uit. Uh, gebroken nekwervel en nog steeds geen gevoel in benen en armen. Supporters brachten een indrukwekkend eerbetoon aan deze Roemeen vanmiddag. Dan terug naar het voetbal AZ. Verloor dus dik, maar plaatste zich desondanks direct voor de Europa League.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 Rode EC tegen Heerenveen. Een duel des Keizersbaard bleef in kerkrade 0-0. Herakles won met 3-0 van ADO Den Haag. Maar de rust stond het nog 0-0. 1-0 werd het door met een penalty. 2-0 Overtonen en 3-0 Armenteros. Feyenoord NEC eindigt in 1-1-0-1 Schöne. 1-1 Castanjos. Rust en eindstand. Toch dus wel eigenlijk een dramatisch seizoen voor Trainer. Eh, voor Feyenoord en ook voor Feyenoord. Trainer Mario Been. Is dat seizoen dan nu tot een eind gekomen. We kwamen achter door een geweldige goal van Schöne. Nou, gelukkig kwamen we nog voor. Rust weer op gelijke hoogte, maar de tweede helft uh, hebben we het nog wel geprobeerd. Maar je merkte gewoon dat uh, ook gezien de, de uitslagen op de andere velden, dat daar in ieder geval uh, niks meer te halen was. zelf geen negende plaats op basis van dat je dan zelf moest winnen. En, uh, want Utrecht stond ruim voor, dus uh, nee, het is uh, een troosteloze wedstrijd geweest in een troosteloos uh, seizoen. En uh, ja, dit moet je goed evalueren en dan moet je volgend jaar alleen maar weer lering uittrekken. Pelom 2-nak werd 0-1 door een goal van Jenner. En Vitesse tegen Excelsior werd 1-4. 0-1 stonden bij de rust door een goal van Fernandes. 1-1 Rivarola, 1-2 Roda uit een penalty, 1-3 Roda en 1-4 Winken. En het lukte Excelsior dus net niet om de nacompetitie te ontlopen, al schildert het weinig. Proef van Alex Pastoor had nog iets ruimer moeten winnen. Nou ja, we zijn er uh, hartstikke dichtbij uh, gekomen. En uh, het is natuurlijk teleurstellend dat je dat niet haalt. Maar ook niet meer dan dat, want uh, dat we überhaupt op de speel, laatste speeldag nog in de race zouden blijven voor directe handhaving. Ja, heeft letterlijk niemand uh, voor rekening uh, voor mogelijk gehouden. En, uh, en dat je dan in zo'n laatste wedstrijd, ja, je moet vierde op het verschil op bord brengen. Ja, en we waren er wel heel dichtbij, maar ja, het is dan uh, toch jammer. Graafschap VVV Venlo, ten slotte 1-0 rust in en eindstand. Heel snel al Poepon. Belangrijk, want Graafschap was daardoor definitief veilig. En VVV kan zich dus gaan opmaken voor de na-competitie. U hoort trainer Willy Boezde. Je moet niet vergelijken dat het een competitiewedstrijd is... zelfs met bekerwedstrijden. Dan zie je ook wel eerder ploegen verliezen... van eerste divisie ploegen en amateurs uh, winnen. Dus uh, we moeten heel scherp zijn. Uh, zowel uh, fysiek als uh, geestelijk. En uh, we moeten vol in de bak. We moeten niet denken dat het makkelijk wordt. Duinstand van het seizoen 2010-2011. Ajax eerste en dus landskampioen met 73 punten uit 34 wedstrijden. FC Twente wordt tweede met 71 punten en gaat voorronde Champions League spelen. Derde PSV 69 punten Voorronde Europa League. En datzelfde geldt ook voor AZ. Dat vierde wordt met 59 punten. Vijf tot en met acht gaan spelen in de play-offs voor de Europa League. Vijfde wordt FC Groningen, 57 punten. Zesde Rode FC, 55 punten. Zevende ADO met 54 en achtste Heracles met 49 punten. Dan de ploegen die het seizoen eigenlijk met niets eindigden: 9e FC Utrecht 47 punten, 10e Feyenoord 44 punten, 11e NEC 43 punten, 12e Heleveen 41, 13e NAC 40 punten, 14e Gaafrap 38 punten en 15e Vitesse met 35 punten. Ook Excelsior heeft 35 punten gehaald in dit seizoen. Maar een slechter doelstelling betekent voor de Rotterdammers na competitie. 17e, ook na competitie met 21 punten. VVV Venlo. En al gedegradeerd 18e, Willem II met 15 punten uit 34 wedstrijden. En dan komen we bij de topscorers. En dan krijgen we een opvallend rijtje. Toch wel, De top 5 scoren niet. Maar daar staan namen die niemand op 1 na waarschijnlijk dit seizoen verwacht had aan die kop van die topscorerslijst. Björn Flemmings is de topscorer van NEC met 23 doelpunten. Boerje Ado Den Haag 21. Mats Jonker 20, Matafs 16 en Ballas Duitzak de enige van zeg maar de wat grotere clubs ook 16 doelpunten. Niemand wist dus doel te treffen en Vlemmings die naar België gaat verlaat Nederland dus als topscore van de eredivisie. Kijken we nog even naar het programma voor de komende week, de playoffs voor de Europa League. Donderdag staan daar de eerste wedstrijden op het programma. Het gaat tussen de nummers 5 en 8 van de eindrangschikking. Heracles speelt thuis tegen FC Groningen en ADO Den Haag moet het opnemen tegen Roda JC. of 21 Adele, and set fire to the rain. We gaan nog geen keer verbinding zoeken met het museumplein in Amsterdam. Over een uur moet daar de huldiging plaatsvinden. Voller, voller en voller werd het Edwin Cornelis. Is het ook nog gewoon gezellig of is het al een beetje trammelanderig? Nee hoor, nee, het, is, het is erg gezellig. Oh, en, ze hebben het wel met beleid aangepakt bij het museumplein. Ze hebben een speciaal vak, dat noemen ze dan het sfeervak. Val, uh, pal voor het podium, daar komt dan de F-site te staan. Hè, of De voormalige F-site. En uh, ja, dat is ook wel een beetje risicobeperkend in dat opzicht. Maar supporters komen nog steeds uit alle hoeken, alle gaten, alle straten om het museumplein heen. Zoals deze heren, natuurlijk inderdaad. Ja, ze nu, ja, ja, ja, ja. Zijn jullie in het stadion geweest? Nee, wij zijn in de stad kijken. In de stad kijken, ja, want er kunnen we kunnen natuurlijk niet zo heel erg veel in het stadion, nee. al met al als je het zo optelt. Uh, want ze verwachten hier nogal wat mensen ook, hè? die komen feesten. Nou, dat denk ik niet. Nee, Duitsers gaan rustig Als je in de buurt woont, is het wel leuk om mee te nemen, maar voor de rest... Uh, nee, nee, nee, precies. Ja, het gaat een groot ja. feest worden. Heb je enig idee uh, wat je kan verwachten? Ja, die spelers komen op het podium, maar dan? Uh, nou, ik denk dat het wel een leuk feestje wordt op zich. Uh, ik heb zo'n vermoeden. Want de euforie die is groot hè, onder de supporters, als ik dat zo hoor. Ja, ontzettend gewoon. We zijn wel ontzettend blij. Ja. Ontzettend blij. Ja. Is dat ook vanwege dat lange, lange wachten op die titel? He? Ja, natuurlijk vanwege het lange, lange, ja, dan lange, dan lange volledig wachten. Volledig maar volledig volledig, maar volledig. misschien, het overal ontzettend mooi is dat PSV gewoon helemaal niks heeft. Geen beker en geen schaal. 20 de beker en wij de schaal. Nou, vind ik prima zo. Dat is een goede verdeling. Ja, dat is een hele goede verdeling. Voor mij betreft mag het elk seizoen zijn. Oké, okay, nou, die staat genoteerd. Heer, veel plezier. Bye. en don't walk away. René, ik meld u nog twee rustanden uit Engeland: Arsenal tegen Aston Villa, 0-2. En Liverpool tegen Tottenham Hotspur 0-1 door een goal van Van der Waard. Maar ja, het ja. ging toch allemaal om die kampioenschalen. Ja, een uh, gewone tune komt een einde aan een toch ongewone middag: 15 mei 2011. Ajax na 7 jaar weer landskampioen. Vanavond na kaarten in langs de lijn. Natuurlijk om 10 uur op deze zender met, de met Jeroen Stomporst.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 Van de migranten die hij onderweg ontmoet, maakt hij elke week een verslag in beeld en geluid. Hij vindt ook dat ze veel te veel praten en dat ze nooit een geheim voor zich kan houden. Dus dat uh, irriteert hem een beetje. Straks, deel 1, in Bureau Buitenland, tussen 7 en 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hey, amateurvoetballer!